you Goedemorgen, ik ben Diel Dit is het nieuws van NOS op 3. Uber-chauffeurs moeten in dienst worden genomen, vraagt vakbond FNV via de rechter aan het taxibedrijf. Ze staan nu tegenover elkaar. Je hoort collega Nick Wouters. De FNV zegt in feite is het eigenlijk een arbeidsovereenkomst, want je hebt als zelfstandige niet de vrijheid om te onderhandelen over de tarieven bijvoorbeeld. Zo zijn er allerlei andere zaken waar je niet de vrijheid in hebt. Uber is een taxibedrijf en dan moet je ook betalen als een taxibedrijf volgens de cao die voor die sector geldt. Maar niet alle chauffeurs die voor Uber werken denken er zo over. Het bedrijf neemt zelf tevreden chauffeurs mee naar de rechtszaal. Die zijn bijvoorbeeld blij dat ze hun eigen dag kunnen indelen volgens Uber. In Miami wordt nog altijd gezocht naar overlevenden... na het instorten van een appartementengebouw bijna een week geleden. Elf doden zijn onder het puin vandaan gehaald... en 150 mensen worden nog vermist. Het is niet duidelijk of al die mensen ook in het pand waren toen het instortte. Twee gestolen schilderijen van Mondrian en Picasso zijn teruggevonden... Sinds 2012 waren die spoorloos Ze werden s dus s'nachts uit een museum in Athene gestolen. De inbrekers lieten het alarm in een ander deel van het museum afgaan... waardoor beveiligers het uitzetten. Twee mannen zijn al veroordeeld voor de roof, maar de schilderijen zijn nu pas gevonden. Ze lagen verstopt in het huis van een man. Zoek jij al maanden, misschien wel jaren, naar een koophuis? Kijk dan eens naar het huis van John in Heeswijk-Dinter. Bij hem merk je niks van de overspannen huizenmarkt. Zijn huis staat al 16 jaar op funda. Daarmee staat het het langste koop van alle huizen in Nederland. raadsel. Wil niemand dit hebben? Gendelijk, ik weet het niet. <laughs> ik dacht, ik kom terecht bij een huis dat 16 jaar te koop staat. Het zal wel een of andere gek bouwval zijn. Wat niemand wil. Dat is dus inderdaad niet het geval. <laughs> maar goed, er zullen misschien wel meer mensen gedacht hebben. Van 16 jaar te koop, Er is iets mis mee. Maar dus, er is niks mis mee. John wilde 16 jaar geleden van het huis af omdat het te klein was om een bedrijfje te beginnen. Die plannen heeft hij nu niet meer, dus voorlopig blijft hij er maar gewoon wonen. Het weer vrij veel wolken vandaag in het oosten en zuiden kan het later onweren. Het is 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam is er veel vertraging op de A10 de ongelukken. Vanaf knooppunt Koenplein naar Nieuwe Meer, een uur in de file bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu drie rijstroken dicht voor politieonderzoek. Op de A10 Watergasmeer Nieuwemeer, Nieuwe Meer gebeurt een ongeluk. De Stafrit Volendam en Amsterdam Geuzenweld een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. <hijen> ZFM, het geluid van Zandvoort. And my Ik heb het even dicht, want die zit met zijn mond vol. Goedemorgen. Die naam kan praten. vroeg over. Ja, natuurlijk, natuurlijk. vroeg uh, Is een uur uh, gesport? Gesport! Ja. Goedemorgen, mensen. Want, uh, dat dat, dat uh, is altijd wel even. Uh, ik moet even ja, de berde ja, ja. brengen dat uh, Jaap hier een heerlijke cake heeft meegenomen. Nou, Jaap. hij is wat Dank je, dank je. Wat is het? Een aardbeiencake. Een klefje ja. aardbeiencake, dames Nou, hij wel... nou, komt wel bij een echte bakker vandaan, hoor. Ja. oh ja. Het ja. Ja, is niet zomaar even dat ik... Ja, uh, nee, zeg, rommel. Geen rommel. Bij de supermarkt uh, even gaaf. Nee. ik nee. ook dat, dat geen rommel is. Nee, nee, nee, rommel hebben we net allemaal... Uh, rommel, en drommel. Oh, nou ja, goed. Gaat goed? Frank? Top. Ja? Nee. Oh, ja, ja nou, ik uh, kan niet beter. Ik nee, bedoel, uh, ik heb uh, gisteravond uh, mij prima vermaakt met. Uh, Collega's van een andere lokale omroep, waarbij uh, alternatieve muziek werd gedaan, eigenlijk kutnummers, om het even zo te zeggen. Maar ik, ik, had, uh, ik vond het een uur vond ik eigenlijk te kort. Dat heb ik ook wel tegen de man gezegd. Dus ik vond het dat, lekker dat uh, er niet bij was. Oh. Nee, maar, uh, maar er werd uh, van alles en nog wat uh, gedraaid. Uh, alles wat, uh, wat onbekend is maar, en wat jij helemaal niet goed vindt, Gerloofman. Maar ik kom aan mijn trekken. Dus uh, ja, heel daar goed. gaat ik kom, hart, hoor, <laughs> ik gun het een van hoor. Ik kijk ook helemaal haar. niet naar dat voetballen, want dat vind ik allemaal Nou, vrij Dat onzin. is uh, gelukkig afgelopen. <laughs> ja. Dat is, uh, kun je al nou, zeggen, frank. ja. Als dat als het... niet, dus dat moet je niet zeggen. Nee. <laughs> er zijn heel veel mensen die er heel veel pretten hebben. Ja, dat heb die, die, Gehad. Slag, die slag is u. En, en, en, en, en dat vind ik ook. Uh, ik ja. vind dat iedereen uh, zijn ding uh, verdient. Nou, dat vind en, ik, en, ik ook. Ik vind het hartstikke leuk dat mensen ja. daar zo. Ik vind, het op zich, ik vind het jammer dat ze verloren hebben. Ja, ja, vind jij vindt je? het echt ja. jammer? Ja. Ja. Ik ja, ik het of heb jij de vlag uitgehangen toen ze verloren. En dat het is afgelopen, ik kan mijn vlag uitsteken. Wat denk je dat dit allemaal kost, dit geintje? Dat even, marketing technisch uh, ja, marketing kost, dit, uh, kost dit wel wat geld. Ja. Miljoenen en ja, miljoenen. Maar goed, die supermarkten waarvan ik uh, last dat een aantal alweer loopt te mekkeren... die moeten niet mekkeren, want die hebben zich met, tijdens de coronaperiode... meer zakken gevuld. Dus, uh, ja, soms. je win some, je lose some, Jaap. Ja, ja zo ja. zit dat. Hè. En, maar er is nu natuurlijk gelukkig weer een Hazesactie. Ja, ja, Haas, ja. heb jij de catalogus al gezien? Nee, de hazes, hazes opblaaspop, zwarte opblaaspop. zwarte opblaaspop van hazes met twee ventielen, Eén voor zijn hoofd en één voor zijn ja. En, en nou, ik heb nog meer eh, gelezen. Ja, we hebben toch een leuke tijd met hazes gehad, hè? Is dat zo? Ja, absoluut. Ja, ja, ik heb wij, hazes meegemaakt. We hebben hem, wij hebben meegemaakt in nog een goede tijd. Ja, zijn beginjaren. eigenlijk. Ja. ik werd de eerste. Frank eerst heeft een nieuwe auto gekocht. Ja, Frank ja. heeft namelijk uh, ook nog op zijn uh, tweede huwelijk gezongen. Meen je niet? Ja. ja met, met, nou ja, met, gezongen. Nou, gezongen. gezongen ik stond, ik stond daar op een soort podium. <laughs> Gekweeld. Het was heel slecht. En ja. toen vroeg haar, hadden ze mij... Ja, hij moet optreden. Ja. Hij moet gaan optreden. Ik zei, ja, uh, uh, André, doe dat niet. Dat is echt voor niemand leuk. En uh, ja, dat wil ik. Uh, nou, uiteindelijk stond Frank er in zijn glitterpak. Meteen de tekst kwijt ook. Ik heb <laughs> de tekst kwijt. En uh, gelukkig had ik. Als ik, zag maar, ik zag alleen maar mensen heel glazig kijken. Ja, maar op <laughs> een gegeven moment vindt. toch, als door de heren ingegeven, <laughs> nog iets van tekst. Uh, ja. Zo aan een provies. Ik heb ja. Lachen daar weer. Ja, uh, nou, we hebben wel gelachen met die hazen. Uh, ja, En uh, dat hem was hem gelachen, in de begintijd ja. toen was hij nog niet zo eh, bizar populair. Nee. Dus toen kon je nog met hem op straat. weet je, Want dan ja. was het gewoon nog een, een normale artiest. Maar op een gegeven moment die, sloeg hij gek ertoe. toe. En toen... Uh, ja, dan Begin jaren tachtig eigenlijk is het in één keer omgeslagen. Ja. Toen en, ineens... Uh, maar dus mensen gaan iemand aanbidden dan. dan. Ja. Ja. Ja. ja, met die voetballers ook. Nou, ik heb daar dus helemaal niets mee met afgoderijen. Nou, ik ken ook een paar mensen die jou als god zien, hoor. Ja? Ja, dus god hoop, van... <laughs> <niet>. <laughs> Nee, dat is niet. Nee, niet. Ik heb over god gesproken. Ik zat gisteren... Uh, ja, hoe is het met hem? Nee, ja, dat is wel leuk. Ik, ik, ik viel gisteren in een film met, uh, met Jim Carrey. Bruce Almighty. Ja, ja het Een geweldige film. Dat Morgan Freeman die speelt uh, de god dan op dat moment. En die ja. zegt uh, dan... Nou, ik zou wel eens even willen ruilen met jou. Mag jij zeven dagen god spelen? Nou, hij was na vijf dagen, geloof ik... of de Twee dagen was je er al helemaal klaar mee. Ja, ja dat was <laughs> dus, erg grappig. Ja, het was een hele grappige film. Ik heb naar American Pie gekeken. Heel goed, oh, Frank. Ook nog. Goed. Alweer. Wel, wel, alweer, ja. ja. Gerrit, uh, zullen we weer een stukje ja, muziek gaan draaien? Ja, een stukje muziek draaien. En een, een, een heel toepasselijk deukje, dames en heren. Is dat zo? Ja. Ja.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 Gewoon door, hoor. Maar goed, dat krijg je met die korte oh, nee, nummers, jongens, dat je daar op een, een gegeven moment wel heel snel uh, aan de andere kant moet lopen. Ja, maar goed. Pff. Ja, maar zo'n kort zo korte, korte muziek. Ik. Ja, dat wist hij dat moest ik ook wel. Uh, ik denk, je moet ook opletten op dat het. Uh, nou, je moet wel opletten, ja? Ja, dat is een uh, seconde. Uh, ik ga maar jij moet wel opletten. Mensen <laughs> op de webcam, ja, ik uh, neem de verantwoordelijkheid uh, voor me. Het is uh, net uh, bijvoorbeeld de Hensbal die afgelopen zondag uh, Matthijs de Licht heeft uh, gemaakt. Wie is dat? Dat is een voetballer. Oh. En uh, ik neem dus schuldbewust even alles op mij. Hé hey jongens, maar een wat, beetje de wat, wat, ik, wat ik ook even te berden wil brengen... Mm. die Max Verstappen, die wint dus gewoon weer. Hè? Ja, fantastisch. Wat een mannetje, hè? Dat is de echte held. Dat is de held. van vergeet, die ja, ja, maar, ja. De, maar weet wat je wat ik zo bizar vind? Hm? Ja. En dan kijk ik de volgende dag naar het nieuws... en RTL en niets over Max Verstappen. Nee, maar sla nou de relbode eens open. Ja. Op de, de, maandagmorgen. En dan staat Max uh, eerst toch weer voetbal... ook al zijn ze op hun plaat gegaan. <laughs> ja, eens. En dan later weer Max. Dus zet nou die Max zo Pontificaal huppakee. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, of, of laten we nou trots zijn op dit soort sportmensen. Ja. Of je Mathieu al? van der Poel. Maar, de Boel. maar even, want nou, daar heb ik ook nog zondag uh, even naar zitten kijken. Nou, en dat vond ik even geweldig. Is, uh, poepoe. Ik ja, vind... dat, dat is wel een heel leuk verhaal waar jij... want uh, Poepoe was zijn, even voor de mensen thuis... Poelidor was uh, de, de grootvader van Mathieu van der Poel. Ja. En uh, wat was het uh, geval? Hij uh, moest die gele trui natuurlijk uh, binnenhalen... om uh, zijn grootvader daarmee te eren. Maar ik er zit ook nog een... iets van het spelletje. Ja, ja, ja, ja, ja, hij heeft mij nou gebeld, ja. Ik heb gewoon een gele trui in de kast ja, getuigd. Ja. Dus ik heb gewoon kunnen, kunnen pakken. Maar ik het denk... grappige was, uh, die Poelidor had op een gegeven moment na zijn carrière... Had hij een Mercedes gekocht. Dat is een leuke link weer naar de Formule Maar uh, die Mercedes... die heeft hij uh, in 1980 gekocht... vlak na zijn wielencarrière. Daar heeft hij 740.000 kilometer mee gereden... zonder de vitale onderdelen te laten vervangen. Dus daar waren ze bij Mercedes zo blij mee... dat, uh, dat, uh, dat ja, die, die auto... daar mankeerde niks aan. En die hebben ze dus nu... Tentoongesteld uh, bij het hoofdkantoor in, uh, in Frankrijk uh, van Mercedes. Dus dat, uh, oh, dat is dus, uh, grappig. de ja. Polydor was een a-technische man. Maar hij had uh, wel even 740.000 kilometer met de Mercedes gereden. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Daar kan dan nog wel een, uh, een voorbeeld oh. aan hebben, natuurlijk. Even hey, ja. hoe laat komt Polydor? <laughs> Maar goed, dat vond ik wel uh, Ja, zeker, ja. Over, nou. Ik begrijp, ja, dus, het, Jaap, ik ben nu al enthousiast. Zo ja. was er in Amerika een man die heeft uh, een handelsreiziger, die had een uh, Vol van 1800. Ja. Die heb ik het, ook het, gehad. Het, ja, maar het Sente model nog. Ik had de ES. Ja. Deze man die heeft uh, anderhalf miljoen mijl of zo met dat ding nee, gedaan. Nee, Anderhalf miljoen mijl? Je had altijd een paar kleine dingetjes. Een benzinefiltertje of een uh, pakketje in zijn kofferbak. Of wat er mm -hmm. voor het door moest gaan. Want het is een kleine auto mm -hmm. liggen. Maar uh, uiteindelijk uh, anderhalf miljoen mijl. En die uh, dochters van die man, toen hij dus niet meer in staat was om te rijden en later overleed. Die hebben uiteindelijk uh, dat ding gedoneerd aan het uh, Volvo Museum in Zweden. En daar staat hij nu. Echt waar, ja, wat ah, grappig. Kun wat nagaan, wat ja. een... een, wat een uh... Ja, dat waren gewoon een... Oe, ja, ik auto's. heb een hoop problemen gehad met ah. dat ding, hoor. Ja. Dat was een van die verstuivers, kan ik me nog herinneren. Ja. Ze zaten we ja. er toen net in en die gingen allemaal... Één voor één gingen ze allemaal stuk. Ja. En uh, ja, dan... Uh... Maar je weet ook nooit wat... Uh, als je zo'n auto nieuw koopt, dan gaat die je mensenleven mee. Zelfs een moderne auto ja. redt het nog een aantal uh, jaren. Want er zit natuurlijk allemaal elektronica en die kapot gaat. Maar uh, ja, die, die oude dingen, die... Uh, ja, als je dat als nieuwe eigenaar, als eerste eigenaar kan kopen... dan kan je er zo goed voor zorgen. En dan gaan die dingen dus zonder problemen... mee. dan ja, was die man wat jij net zegt, die... Poedidoor. Poedidoor, met ja. die Mercedes. Hoe laat komt Poedidoor? Werden er nog goede Mercedes'en gemaakt. Dus, ja. Ah, ja. Maar dat vond, ik, dat vond ik wel een grappig uh, verhaal. Dat is een a-technische ja, uh, uh, ja, man. Maar uh, ja, wat, wat nou garages of wat dan ook... daar heb ik helemaal ja. niks mee te maken... Ik ga er gewoon mee rijden. En ik zie wel uh, totdat hij uit elkaar dondert. Ja, maar goed. De, de, de, de, dat gebeurde gebeurd jaar later. Hebben ze over uit elkaar donderen gesproken? Die uh, vrouw al opgepakt. Die met het bord op de baan stond. Daardoor oh ja. De, de, de ja, ja, ja. <laughs> dat waren ook alweer uh, mooie Photoshop-momenten met die dame. Ja, op dat rechte stuk met Max Verstappen in aantocht. Alleen ja, ja, ja. Opie en Omi. <laughs> dat vond ik wel heel erg <laughs> ja, mooi. <laughs> goed. Ja, olie, ja, dat is, ja daar, daar wordt dan nog wel heel over gesproken. Maar we, Nou ja, we horen het straks wel van Hans Bonman, ja. want die zal daar ongetwijfeld nog wel uh, over. Ja, ik heb Hans er gisteren nog over gesproken en uh, ja. inderdaad, hij komt erop terug. Hij komt. Ja, hij dan komt. Gaan we niet lekker op terug, te he, lekker ja, Voor de voeten wegmaaien. Ja. Ja. Koek, Muziek. Ko dat doen we niet. Sun is shining. Ach. Oh. Ja, ja jouw jou ja, paardjes nee. lopen door. Uh, ja, ja, ik lopen denk. Gewoon door. <laughs> dat is bijzonder. Ja, ja, hebt zal een, ik weer een, wat leuks doen. Ja, doe, doe dat. Ja, ja. ja heb je wat? Heb Het begint te waaien is oh. sensatie, dames en heren. <laughs> Binnenkort in dit theater. <laughs> Kruis erover. Kruis erover. Een beetje zo'n gaspedalen indrukken plaatje, eigenlijk. Zo ja, ja, goed is die, ja. Goed, goed, goed. Maar over de gaspedalen indrukken gesproken. Ik uh, had iets begrepen van een automobilist uh, die met een Mercedes ook uh, ergens dacht: van ik ga even oh lekker God, gas die geven. Rijdt, die rijdt sowieso een hele paal uit de Maar <laughs> ja. hey. Holy shit. Maar die, was <laughs> maar is dat wat is er gebeurd in Den Haag een, dat, dat een, dat uh, het voor, uh, of zo? Dit is in Den Haag. Nee, Den Haag. Den Haag. Okay. Ja. Maar die wilde dus een busbaantje pakken. Ja. Ja, nou, die denk ja. ik pakken, maar er kwam opeens een paal wat te grotten. Ja, ja, dat moet je flink besturen. Je moet hem even uitzetten, hè, de muziek? Want anders ja. dan loopt hij weer door. Moet ik dat doen? Ja, dan, dat oh, moet dat jij, doen. jij Dat had ik Ja, even. Ja, ja, maar ik hoorde hem alweer uh, doorlopen. Oh, gelukkig, gelukkig. Maar maar dat... Uh, straks weer een leuke plaat. Ja, maar dat was wel uh, schrikken, denk ik, voor die man. En daar kan dan ook geen enkele Mercedes tegen, denk ik. Hoor. Met als er nou, zo'n nee, paal uit de grond komt, uh, nee. dat je denkt, ho, uh, oh, even. Nee, dan moet je wel een. Uh, <laughs> dat kan je alleen met een tank doen. Ja. <laughs> Even kijken, wat hebben we nog meer, jongens? He? Ja, nou ja. Hoe is het in de gemeente? Ja, <laughs> heb je nog de laatste dorpsroddels? <coughs> ja, nou ja, um, dorpsroddels in die zin dat het rommelt binnen de VVD Zandvoort. Daar, uh, dat wat weet is ik. er precies aan de hand? Er zijn twee even. bestuursleden van, uh, van de club Haalem Zandvoort opgestapt. En dat zijn uh, Jerry Kramer en Ankie Griekspoor. Die zijn weg. En is dat goed of is dat... Uh... Ja, dat, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Uh, er zijn natuurlijk altijd binnen die club natuurlijk aanhangers die vinden dat natuurlijk uh, prachtig uh, dat, uh, dat, dat die twee weg zijn. Maar er zijn er natuurlijk ook mensen die vinden dat dat uh, natuurlijk een aderlating is voor uh, de club. Ja. In Zand wordt. Begrijp ik. Dus begrijp ik. Dat, ja, ik moet, uh, wat dat gaat, moet je het uh, nee, uh, een net zo goed benoemen als het ander. Dus wat, wat was de reden van het opstappen? Zeg maar? uh, ja, dat heeft uh, te maken met, uh, met tal van zaken. Uh, over uh, bijvoorbeeld integriteit. Waar ze het, uh, dat heb ik meegekregen uit het hele verhaal. En dat is een van de redenen. Dus, uh, dus het, het rommelt het, flink in ieder geval. Dus niet door de groene streeprugpad. Nee, nee, want als we het daar toch over hebben, dan. Ik uh, ja, bedoel, uh, we gaan uh, vrolijk verder uh, over het volgende onderwerp. Want de milieugroeperingen roeren zich weer. Uh, want het ja, is juist vergerd dat er toch weer een, een tweede zaakje wordt aangespannen door de Milieuclub. Bodemprocedure. De, de, de de bodemprocedure. Ja, dat ja, is iets beter, anders. Ja. Je kan maar beter de bodem hebben dan. Uh... Denk ik wel goed. Ja. Hey, maar even ja. wat anders. Ik zie hier in uh, zalversnieuws.nl een foto van Max Verstappen samen met Jaap. Ja. Jaap. Ja. Ja. ja. Ja. Kijk, ja. Frank. En die hebben ze eraf nee. uh, oh. er uh, geplukt. Hey, is dat gefotoshopt? Nee, nee, nee, nee. Dat is een echte foto. Dat is in 2015 gemaakt. Dus ik kan wel iets erover vertellen. Dat ja. was de allereerste keer dat uh, Max Verstappen werd gevraagd om toen, heette het nog, Italia Zandvoort op te luisteren. En dat heeft ook uh, te maken dat hij toen met die Toro Rosso uh, reed. Uh, toen was het een piepjong kereltje, want uh, hij reed uh, zijn eerste jaar daar. Uh, ja, dat werd even ja, uh, flink uitgepakt. Ja. Uh, van, hij gaat dan uh, een aantal demo's uh, geven op die dag. En hij was daar zelf ook aanwezig... Bovendien uh, liepen er wat uh, fotografen rond, en uh, toen werd uh, op een gegeven moment aan mij gevraagd door Kees Koning: Zou jij dan ook nog uh, met uh, Max op de foto willen? Nou, ja. dat, uh, dat laat je je dan toch niet lopen. Dus uh, toen hebben we de hand uh, geschud en daar heeft uh, Kees Koning de foto van gemaakt. Oké. Okay. Oh, nou, hey Sven. Ja, neem jij even op, ja? Ach, ja, ik <laughs> weet niet wie het is, ja, ja? Neem maar op, neem maar op. Hallo? Ja, ik ben met een uitzending bezig. Oh. Oh, dat is privé, ja. ja, privé. Ja, ik ga nu verder. Doei. <laughs> Hele leuke momenten dat, dat er is als, live radio als, en... als uh, mensen op een gegeven moment tijdens de uitzending bellen. Dus, uh, nou, ik vind dat mensen ook kunnen bellen, maar wat is het nummer? Ja, dat is mijn, uh, dat is mijn mobiele nee, wat nummer. Wat is het nummer om hierheen te nee, hier bellen? Hier, is 023-57-30393. Nog één keer. 023-57-30393. 393. Ja. 30393. Ja. 5730393. Ja. Dames en heren, als u dat uh, heeft, hmm. laat het weten. Het ja. mag van alles zijn, hè, Frank? Ja, zeker. Het mag van alles zijn. Ja, met uh, vermarren. Kunnen jullie niet eens <laughs> ophouden met je rust? Zo. Ja. Dank u wel nou. voor uw commentaar. Goedemorgen. <laughs> ja, maar Sorry, je weet het ja. niet. Voor hetzelfde geld... Uh, nou, daar staat het eigenlijk ook... wordt worden de, straks gebeld. Da, daar staat ook wat, uh, wat uh, de politieke ontwikkeling. Want er is er, uh, ja. dat heeft ook daarmee te maken. Uh, ja. Een onderliggende uh, strijd ten, uh, binnen die VVD. <coughs> met het aanwijzen ja. van een nieuwe lijsttrekker. Dus Sven, Sven Drommel. B Sven Drommel. Is uh, Sven oké? Okay? Ja. Uh, Sven is oké. Okay. Nee, hij is, is een afstammeling van degene die nu in de gemeenteraad zit. Hans Drommel. Oké, okay. Is ook weer opa kleinzoon. Wat leuk. Uh, Hetzelfde oh. verhaal als Mathieu van der Poel en uh, Poelie door. Hoe laat komt hij eigenlijk Hoe laat komt Poelie door? <laughs> <laughs> okay. Maar goed. Uh, ik dus... heb ik ook vragen, kan Poelie door? <laughs> Ja, goed. Maar dus wat, wat, wat is nou, ik begrijp het verhaal. Nou, uh, het, niet, het ja. verhaal is dat ze in eerste instantie hadden ze Martijn Hendricks aangewezen als kandidaat-lijsttrekker. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat leek eigenlijk zo'n wedstrijdje als Frankrijk tegen Zwitserland gisteravond. 3-1 voor de mensen die het bijtje ja, appeltje eitje. Maar uh, toen begonnen de leden zich uh, ermee te bemoeien. Want uh, de leden moeten uiteindelijk uh, bepalen hoe die lijst eruit uh, ziet. Democratie. En die zeiden nee, uh, wij willen Sven uh, Drommel als uh, lijsttrekker. En uh, dat was. Dat was een uh, anderhalve week, uh, geloof ik, uh, terug. Werd dat, uh, werd dat bepaald? Hey, maar Sven is niet zo ervaren in de politiek. Onervaren. Maar misschien kan dat ook weer een zegen zijn. Want ja. als we nu kijken naar hoe het gaat, uh, dan uh, schiet het niet op, mensen. Nee. Met, uh, met een aantal dingen. Dus uh, ik denk dat je. Uh, ja, misschien dat er mensen zijn die van buiten altijd even wat uh, frisser tegen de zaken aan ja. kunnen kijken. Ja. Dat is altijd uh, sowieso iets waarvan ik denk, nou, het kan wel. Weet je, dus nou, goed verhaal. Ja, dus dat uh, speelt uh, op de achtergrond. Maar dat heeft uh, te maken met, uh, met een aantal zaken. In uh, de ogen van de leden van de VVD. Kennelijk. Want dat is wat, uh, wat er, uh, sommige kranten hebben gemeld over dit hele verhaal. Mm -hmm. uh, is dat... Uh, met het eigenlijk dus niet met uh, het uh, beleid en de lijn uh, zoals de VVD die nu voert in de gemeenteraad. En dat ze ja. daarom uh, juist hebben besloten om die drommel nog voor te schuiven. Dus dat is een beetje de reden. Dat ah, uh, is een beetje uh, het ben serieuze ben verhaal uit. van deze kant nog wel. Zo mensen maar eigenlijk moeten we uh, eigenlijk iets we, anders doen. Bij de Grand Prix uh, worden de toegangswegen naar Zandvoort volledig afgesloten. Ja, ja krijgen we een auswijs als bewoner. Ja, je krijgt ja. een huiswijs. Nou, ja. uh, misschien ja, maar echte. het is wel een goed, goed plan. Want dan, uh, Slagbampje ervoor bij, uh, nee, bij er de vier, er vier, er komen, de vier uh, sprong. Er komen, er komen er helemaal mensen binnen die er wat uh, te doen hebben. Die, die echt, en, en die gemotiveerd zijn ook. En die gemotiveerd zijn, Frank. Ja, en, en, ja. vooral ja, dat. Vooral ja, dat is, vooral <laughs> dat is uh, dat. Niet, niet onbelangrijk. Nee, zeker niet. Hey, en het duurt van uh, donderdag 2 september vanaf middernacht... tot maandag 6 september 5 uur. Dus uh, oh, nou, dan brood. weet je dat. Zorg dat je genoeg boodschap in huis ja. hebt. Maar, ja, maar je kan wel <laughs> boodschappen doen. Gewoon, als je hier woont. Ja, maar als hey, maar ik denk, als je in, in Haarlem woont, dan ga je toch niet in zand voor boodschappen doen? Nee, dat klopt. Ik precies. wel. Maar, ah, jij, ja, ja, maar op het fietsje natuurlijk. Maar maar ik denk, als de, die de, dag op donderdag. Hè, ja, er komen, volgens mij komen er 40.000 fietsen hier. Oh, ja. ja. Dan, ja, dan ja, moet ja, je ja. ook mee uitkijken. Maar, want, waar, uh, gaan die fietsen, waar, waar komen die fietsen te staan, Jaap? Nou, ook, ik uh, Denk uh, ik dan wel overkomelijk, toch? 40.000 auto's uh, wordt dan een probleem, maar... 400 uh, fietsen, fietsen. is best veel ja, uh, 9 miljoen bicycles in Beijing. Dat, dat, dat liet je. Nee, dat, ja, nee, ja. <laughs> uh, dat is geen antwoord op mijn vraag. Leet <laughs> nou ja. jij waar die fietsen heen gaan. Ja, uh, die fietsen die worden uh, op aangewezen plekken worden die neergezet. En zeg je, ja, dan komen wat, wat uh, fietsplekken die ingericht worden door de gemeente. En daar mag je als bezoeker van de Dutch Grand Prix je fiets neerzetten. En als je dat niet doet, dan kan de gemeente Zandvoort gewoon uh, je vehikel op twee wielen. Dus Frank, opletten met, uh, met, uh, met dat an, uh, antieke apparaat. Kunnen ze hem zo weghalen en dan uh, mag je hem ophalen bij de remise achter je. Dus, uh... Ja, nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, <laughs> nee ik denk het ook niet. Het college heeft ook maatregelen genomen om het hinderlijk parkeren... van fietsen, bronfietsen, scooters en snorfietsen tegen te gaan. Hiermee kan de gemeente handelen indien veiligheid of doorstroming van het verkeer... waaronder voetgangers, fietsers en of nood- en hulpdiensten worden ge ge gehinderd. En deze maatregel is van kracht op de drukste dagen van het evenement... van vrijdag, Frank, nou, tot en met zondag. Nou, dat is het hele Formule 1 weekend en dat hoek, hoek. is prachtig dat dat zo samenkomt. Nou, ga er maar vanuit dat het al op maandag begint, want ze komen uit Spa... Met, uh, dat zijn 360 vrachtwagens. Zo. Is dat spaarblauw? Nee, spaarrood. <laughs> oh. spaarrood. Ja. En, uh, dus die komen... Uh, nou, wat zal het zijn? Om um vijf uur is die race afgelopen. Dan gaan ze inpakken. Dan gaan ze echt op maandagmorgen rijden. Dus op maandagmiddag komen ze hier binnen. Akkoord. S nachts? Gaan ze, hè? Zelfs s'nachts komen ze aan. Nee. Jawel, ja? dat uh, heb ik begrepen vanuit... Uh, Vanuit het college dat ze zoveel mogelijk in de avond en de nachtelijke uren hier dit gaan in... Ja, anders worden ze ook teruggestuurd, die vrachtwagens. Zoiets. Maar ze moeten de, ze, ja, wel... links, ze Zij... links en rechts kwijt kunnen, mensen. Het zijn wel meer vrachtwagens dan vroeger, hoor, ja. jongens. Ik ga nog even een stukje muziek draaien, want anders... Uh, Jij? Kom, ja, dat, uh, dat, is wel, dat is best wel een hele goeie, hoor. Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Nou, die mag toch? Ja, die mag. Absoluut. Natuurlijk, ja, ja, toch? Goed zo, ja. Ja.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 Yellow Brick Road. He? Dat is wel niet zo'n aardige man. <laughs> uh, de mannen hebben nog even een, uh, een onder onsje. Goed, goed, goed, goed verhaal. Uh, ja. Even over die Goodbye Yellow Brick Road. Ja, Daar had de... jij een mooi verhaal over, Ger. Want... Nou, de, de, de hoes van deze Yellow Brick Road het is een, een, een ge-airbrushed... Ge ge nou, die is ge -airbrushed door, ja. door een kunstenaar. En dan zie dus je Alton John over een, een, een pad wandelen. En het originele uh, uh, verhaal is gelithografeerd hier in Zandvoort door Fotolito Drommel. Ja. En toen uh, had ik zelf uh, de, dat, ja. dat kunstwerk in mijn hand. En dat was vrij groot. En het was wel heel bijzonder, want ik had nog nooit een gepaint ding gezien. Oei. En. Uh, ja. Dus ja, die, uh, dat, dat, dat vond ik wel een verhaal. Ja. Hé hey Hans! Ja, wacht even! Hé hey oh. Hans. Oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ah, dat moeten we natuurlijk wel eventjes netjes eindjes introduceren. Hans, goedemorgen! Hey, goedemorgen, man. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, jongen. Ja, jullie hebben een heleboel over sport al gehad, hè? Want, ja. Uh, ja? Nou, niet inhoudelijk in ieder geval. <lacht> ja, niet echt. Nee, nee. nee, dan gaan we nee niet dat maar. moet jij maar doen. Ja, ik wil <lacht> nog even terugkomen op een paar dingen die jullie net zeiden. Die, uh, die uh, Poller, die, die, die, die, die, dat grote ding op, uh, waar je tegenaan kan rijden, waar Jaap het over had met die Mercedes. Ja? Die is dus begin juli geplaatst op de s in uh, Den Haag. Ja, begin juni, dus een maand geleden. Er zijn nu al 24 auto's opgeknopt. Op ze oh, oh, oh, oh. zijn 24 keer gerepareerd in één maand. Ja, yeah. en, Lekker dan. En, ja. Ze hebben het ook over een horrorpoller soap daar in Den Haag. Ja, ja, ja, ja. Nou ja dat stond er ook, uh, geloof ik. Uh, de ja, kop van het AD. Ja. En, en, en nog even iets over die fietsen. Uh, uh, ze hebben al... Uh, uh, daar heb ik toen aan meegedaan. Je kon daar... Uh, uh, informatie krijgen via zo'n Zoom-meeting. Mm -hmm. uh, toen, toen hebben ze gezegd dat er onder andere 10.000 fietsen in Noord worden geplaatst, rond de Krees-Omstraat. Okay. En, en er worden, komen enorme fietsparkeerplaatsen op de boulevard. Dus niet op de plekken waar nu auto's staan, maar meer uh, waar de, de voetpaden zijn, et cetera. Ja, ja, ja. Ook enorme uh, fietsparkeerplaatsen. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken, jongens. Het is leuk. Ik wilde uh, over de sport uh, eigenlijk niet beginnen, over Max stappen. Hè? Want dus, de veertiende overwinning, het, het lijkt wel een beetje, ja, uh, de nieuwigheid is er vanaf, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Ik wil het toch, toch eigenlijk over Mathieu van der Poel, jullie hebben het ook al genoemd, uh, die, uh, die zondag uh, een geweldige demarage maakte op de muur van Bretagne. En uh, daar de, het geel pakte. En, en de overwinning de rit zegen. Nou goed, uh, het geel uh, had Polydoor het een, een, nooit omgehad. In 2019 overleden Raymond Polydoor de, de, de, de opa van uh, Mathieu. Dus uh, dat was uh, uh, heel mooi dat, die, uh, dat die, hij het wel, wel het geel pakken. Nou goed, uh, uh, het is trouwens de eerste keer. Dat, vader en zoon geel hebben, hè? want zijn uh -huh. vader, dus de, de vader van Mathieu, Adrien van der Poel, heeft ook een keer het uh, geel gehad in de Tour. Oké, okay, we gaan toch even terug naar Max, hè? de veertiende overwinning, uh, geweldige race op, uh, tenminste voor Max dan, op, uh, op, op de Spielbergring. Het was uh, geen enorme uh, spannende race, uh, daar hebben we wel eerder over gehad, met Gerre. Uh -huh. Maar het, het was natuurlijk wel een masterclass van Max. Wat hij daar deed, was echt uh, geweldig. Want uh, er kwam niemand bij hem in de buurt. Hij heeft, geloof ik, bijna iedereen op, uh, op een ronde gereden. Jeetje. En, uh, Vier auto's in dezelfde ronde, Hans, had ik uh, begrepen. Die vier oudertjes. Nou ja, goed. Ja. De 20, heb je er dus 16 uh, op een ronde gereden. En dat scheelt ook weinig. Dat hij. Helemaal te uh, Hamilton he, door, die, door die pitstop. Uh, had hij ook bijna 38 seconden achterstand. Ja. Maar goed. Uh, uh, uh, het, het was een geweldige overwinning voor, uh, voor Max. Nou ja, hij, hij vierde dat met een burn-out. Op de, de rechter Ja, waren ze en, niet zo blij mee? Nee, daar waren ze zeker niet zo blij mee. Want uh, in 2015. Deed uh, uh, Roberto Meri in de, in de Formule Renault uh, zo'n beetje hetzelfde. Die ging ook bijna stilstaan, maar daardoor uh, knalde Latifi, destijds uh, dus in die, in, die, in die Formule Renault, tegen, ja. hem, tegen hem op. Okay. Het, kan, het, het kan natuurlijk gewoon gevaarlijk zijn, hè, ondanks het ja. feit dat je aan de rechterkant staat. Maar ja, de, de, de, als, je, als, je een, als je een strijd hebt om uh, een plaats. ...en één die pakt een andere lijn dan de andere, ja, het kan gewoon heel gevaarlijk zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar niet zo heel blij mee waren. Het was wel een mooi gezicht trouwens, hè, die burn-out. Goed, hè? Handtekening op de ja. handtekening. Dat <laughs> was wel heel erg leuk natuurlijk. Maar goed, het was de uh, e overwinning voor Max. Het was de uh, 21ste, uh, of, uh, nee, sorry, de vierde overwinning op rij voor Honda. En dat betekent ook dat uh, Mercedes vier keer niet gewonnen heeft, achter elkaar. Dat is... en, uh, ja, dat is eigenlijk voor de eerste keer uh, in, het, in het hybride tijdperk uh, van zes jaar... dat de Mercedes vier wedstrijden uh, opeenvolgens uh, niet, uh, niet gewonnen heeft. Dus uh, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Uh, ja, ze, schijnen Mercedes... meer, ze schijnen niet meer te, te ontwikkelen, hè? Nou ja, met, wat ik net al zeggen Mercedes uh, ontwikkelt die auto bijna niet meer. Ze zijn allemaal helemaal bezig met die wagen van 2022. En uh, ja, volgens mij Red Bull doet het nog wel... Uh, nou ja, je hoort Mercedes ook zeuren nog steeds over die achtervleugel van die Red Bull. En uh, uh, ja, ze proberen alles er, eruit te halen om de uh, Red Bull uh, lastig te maken. Maar ik denk dat het erg moeilijk gaat worden. Uh, nou ja, we gaan nu weer naar Oostenrijk rijden. Dezelfde, dezelfde baan, wel op zachtere banden. Dus wat, dan... wat verwacht je daarvan Hans? Uh, nou ja, ik denk dat uh, de, de slijtage wel hoger zal zijn door die zachtere banden. Dus het en, wordt een tweestopper? Nou ja, dat denk ik, dat denk ik wel. En uh, aangezien Max enorm goed is in het uh, sparen van die banden... ...ik denk dat hij weer een hele goede kans maakt, hoor. We gaan trouwens ook uh, in de vrije training op vrijdag... ...gaan we een uh, Chinees zien in de, in de Formule 1. Je meent het? Gebeurt, ja, er uh, gebeurt niet zo heel veel. Hij mag de eerste vrije training doen in Alpine. Welk nummer? Van, uh, van Alonso. En dat is... Uh, nummer 3, 4, en... met zo'n zure huis. Ja, inderdaad. ja dat ja, ja. kan wel bij. Ja. Maar uh, uh, hij, uh, hij, rijdt de, hij rijdt nu de Formule 2 uh, voor het derde jaar. En uh, leidt die klas op dit moment ook. Ja, iedereen wil graag een uh, Chinees team hebben. Dat is natuurlijk market, marketingtechnisch uh, heel erg interessant. Uh, het gebeurt niet zo heel vaak dat er een uh, Chinees Formule 1 rijdt. Ho tung was de laatste. Uh, je zou zeggen, nou, die is wel geboren is in Nederland. Maar hij reed met een. Uh, een Chinese uh, uh, uh, race licentie. En hij heeft eerder in 2003 en 2009 ook uh, getest in de Formule 1. Ah. Dus, uh, bij Renault, als het goed is. Sorry? Bij Renault, als het goed is. Ja, ja bij Renault was dat. Ja, dat klopt. Uh, eerst bij Williams in 2003 en 2009 bij Renault. Dat klopt. Uh, Je ja, ziet dat, uh, dat ze toch zoeken naar uh, Chinees talent. Uh, een paar maanden geleden heeft de Mercedes nog een, een 13-jarige jongen vastgelegd. ...voor het ontwikkelingsprogramma... ...de Yuan Pu uh, chu ...die uh, een zeer veelbelovende carter... ...maar ja, 13 jaar... ...en uh, hij mag wel het juniorenprogramma nu rijden... ...bij Mercedes... ...dus we proberen aan alle kanten om... Uh, ...om uh, Chinees naar voren te gaan schuiven... Ja. ...maar uh, het zal nog niet snel gebeuren hoor... ...dat, uh, dat er een... Uh, ...dat er een Chinees in de Formule 1 gaat rijden. Denk jij, Hans, denk jij dat Honda nog op zijn schreden terugkomt... ...om te stoppen met de bouw van nee, die uh, Formule nee, 1? Nee. nee Ook al gaat niet. Max nog even een paar keer oprijden... Uh... Ja, dat denk ik niet. Hè. Het zou raar zijn als ze dat wel doen... ...want uh, ja, er gaan natuurlijk tientallen miljoenen zijn ermee gemoeid. Ja. En, uh, maar het, het andere rare is dat ze wel uh, voor de IndyCars een uh, verlenging... ...van de ja. Ja. En uh, dat, is, dat is wel gek, maar uh, ja, dat zal wel minder geld uh, kosten dan, uh, dan de Formule 1, uh, denk ik. Uh, ik denk wel dat ze uh, bij de ontwikkeling van die motor voor volgend jaar, hè, die, die Red Bull in eigen beheer gaat doen, dat ze daar wel uh, een heel, hele grote hand in hebben hoor. Ik denk dat ze, de, dat ze de Red Bull wel blijven steunen met die doorontwikkeling van, van, die, van die motor. Maar okay. uh, nou ja goed, uh, zij willen ook niet voor 2025, want daar hebben we het over dat die. Nieuwere motoren komen, he, dan gaan we afscheid nemen van die van die V6, hybride motoren, komen er andere motoren aan. En ik denk dat ze de, de, de, dat niet wilden. Want daar moet je eigenlijk nu al mee beginnen. Uh, hoewel je ook nog steeds niet helemaal duidelijk is wat voor motoren dat worden. Maar goed, uh, dat, dat zijn natuurlijk uh, ontwikkelingskosten die, die, die honderden miljoenen uh, overstijgen waarschijnlijk. Oké, okay, uh, we gaan het zien uh, komend, uh, komende zondag. Zien hem maar even. Ja, nee, ik wil het toch even. Jullie hebben er helemaal niks mee met het voetballen. <kijkt> uh, nee, dat kan je me voorstellen. We zijn, uh, als we 5 miljoen kijken dan, uh, uh, voor tv, dan zijn er dus 12 miljoen die het niet doen. Dus uh, jullie zijn niet de enige. Maar in ieder geval, uh, uh, Nederland was, uh, daar wil ik het niet meer over hebben. Dat was gewoon heel slecht. Maar gisteravond werd er toch een enorme uh, promotie gemaakt voor het voetbal, hoor. Je had twee wedstrijden, Kroatië Spanje. ...en Zwitserland Frankrijk, hè? Spanje en Frankrijk de, de, de grote favorieten. Spanje kwam met 3-1 voor. En Kroatië, dat, uh, binnen 20 minuten maakten ze 3-3. Ook verlenging en uh, Spanje ontsnapte nog, we wonnen met 5-3 in verlenging. De Fransen, precies hetzelfde scenario, 20 minuten voor tijd, 3-1. En die Zwitsers die gaan toch als de brandweer en dan komen we tot 3-3. Uh, verlenging, werd niet gescoord. Penalties en de grote man van Frankrijk... en Mbappé... die miste zijn laatste strafschop. Nou ja, Frankrijk, de wereldkampioen eruit. Dus dat was uh, ja wel interessant. Dat was Voor de voetballenliefhebber... Uh, was het een uh, prachtige avond. Moet ik zeggen hoor. Het was echt uh, zoals voetbal hoort te zijn. Met spanning en strijd... en passie en... Ja, alles wat, eigenlijk alles wat je bij Nederland niet zag. Ja, dat, uh, okay. dat, dat hoorde ik ook... Uh, terug in uh, de commentaren. Van... Uh, Tom van het Hek, die zei dat, uh, eigenlijk dat het allemaal... De Nederlanders die, die speelden zonder bezieling. Ja, helemaal, helemaal niks. En uh, ja, er komen er allerlei verhalen naar voren... dat ze te, te laat naar uh, Budapest zijn gegaan. Hè. Daar, daar, daar was het dus uh, 30-plus graden, hè. Dat was erg warm daar. Uh -huh. En ze zijn een dag van tevoren gegaan. Hè. Eigenlijk moet je volgens alle inspanningsfysiologen... moet je daar gewoon uh, drie, vier dagen van tevoren zijn... om een beetje te acclimatiseren... Ja, er, er leek gewoon een enorme loomheid over die ploeg te liggen. Misschien is dat, is dat de oorzaak hoor, maar dat mm. zou niet de enige fout zijn van, van onze grote vriend Ronald de Boer. Frank de Boer, bedoel je? Ja, die, sorry, Frank de Boer, die waarschijnlijk wel uh, conclusies zal trekken en binnenkort weg is bij, uh, bij het Nels ja. Nou ja, goed, uh, heb ja. Ja, ik heb verder niks, dus... Uh... Nee, ik heb er ook weinig. Uh, ja, uh, uh, uh, gelukkig voor de derde keer achter elkaar uh, winnen een Grand Prix. Uh, leuk, uh, komend weekend. En uh, we gaan er weer voor zitten, hè, Leipzig? Ja. Absoluut, absoluut. Oké, okay, mannen. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, goede uitzending verder. Rustig aan, Hans. Altijd, hè, dat weet je wel. Ja, en, uh, ik weet het. En, uh, <laughs> zet, zet hem op, hè. Oké, okay, jullie ook. Dank je wel. Doei. Oh, Bye-bye. pop pophistorie. Ja, klets het maar eventjes aan vast. vasten, want, uh, uh, want Ger is even met iets bezig. Earth and fire, mensen, met uh, what does Ik ben Heb even, it even, even een ecg hebt opnemers? Oh, ze hadden dus Alleen weer... Een ECG kan je tegenwoordig op je telefoon doen, hè? Oh. Mm. En dan uh, kan je zien wat je... Ja, hoe je hart uh, zich uh, ontwikkelt. Oh, nadat. dat. Dat. Nou, ja. Een, een, een hartmeter of zo. Een nee, hartslagmeter. Ja, dat, dat is echt bizar hoor. Uh, ECG-opname beschikbaar. Dan kan je kijken. Kijk, Frank. Oh ja. Dit is mijn, mijn sinus. Gemiddeld 76 uh, uh, slagen per minuut. Tot zover het gezondheidsopdate <laughs> van Gerlochman. Jongen, ja, nee, jongens. Je moet het allemaal niet. Uh, weet je wel We zijn toch een beetje in een leeftijd dat dit. Uh, dat dit, uh, uh, wat, uh, was, was afgelopen woensdag of donderdag... Bij die, uh, bij die wandtekening, vond ik ook wel leuk. Want uh, op een gegeven moment uh, was het een zeer serieus gesprek... tussen Ger en, uh, en Jan. En uh, op een gegeven moment, Jan Lammers dus. En uh, daarbij op een gegeven moment ja, zei ik... Op, uh, ja, ik maak me toch ook wel eens af en toe een beetje zorgen. Het, waarop Jan heel droog zegt Jaap, jij bent toch onsterfelijk. <laughs> dat vond ik ook heel droog. <laughs> nou, dat is fijn om te weten. Ja, daarom. Dus, uh, uh, Jan is wel uh, erg leuk. <laughs> Bijzonder aardige man. Ja, zeker, absoluut. Met een, een, een, een, weet je, ik zat laatst te denken: Ze hebben dat, als je dat boek ziet van hem. Hij heeft een boek, hè? heb je dat ge nee. gezien? Zo ja. dik. Ja. Oh, ja. Met allemaal, ja, het is waanzinnig. Waanzinnig wat hij allemaal gedaan heeft, jongen. En, en hoe die, hij hoe die gepassioneerd is in die sport. En hoeveel geld hij heeft geïnvesteerd. En, en, uh, ja, echt heel bijzonder. Ja, dat, dat, dat is tof. een heel bijzonder mens die, die, ja. die, uh, ja, die er echt voor staat. Er is een podcast van de NOS. Ik weet niet of je die kent. Ja, uh, Formule 1 podcast. Die. Formule 1 podcast van de NOS. Daar zit Jan ook in, ja. uh, elke week. En uh, ik luister daar trouw elke week naar. Want ja. uh, ik vind zijn, zijn, uh, zijn manier van hoe die, hij hoe die ziet... hoe hij kijkt naar, naar, uh, naar, de de naar de hele ja. sport is heel bijzonder. Op een gegeven moment kon, ging het dan over... Uh, uh, ma en uh, ja. over wat... Uh, hij zei, ja, maar je, je kan zeggen wat je wil... maar die man is wel een van de 21 beste coureurs van de wereld... want hij zit in zijn auto, ja. weet je wel? En, ja. en hij zegt, ik heb altijd wel een soort van, uh, soort van respect daarvoor... om... om <coughs> ja. Die mensen hebben het toch voor elkaar. Hoe je het went of verkeerd. Links of rechtsom. Ja, als je ja, één van de twintig bent, dan ja. zit je er gewoon bij. Ja. En uh, dan moet je niet zeuren. En dat is uh, nog zo'n topsportuitspraak. Deed ja. hij bij Halem 105. Bij, uh, op een gegeven moment dat wij zo'n zo uh, uitzending mm -hmm. deden vorig jaar. Uh, toen had hij daar ook zo'n hele mooie tekst. Uh, want uh, de topsporters die, uh, die waren dan toch constant bezig. En op een gegeven moment zei Jan de Wijze Woorden. Je moet jezelf ook eens een keer met rust proberen te laten. Dat zijn eigenlijk ook van, van die wijze woorden dat je dan denkt, ja, uh, je gaat dan helemaal mee in de stroming en uh, noem maar op. En dat zei hij op een gegeven moment. En ik denk ik, ja, dat is de reden waarom ik ook luister ja. naar wat hij vertelt. Maar ik heb achterin zo'n Formule 1-auto gezeten, in een tourseater. Ja, bij uh, uh, Doornbos of bij... Uh, bij Doornbos. Bij Doornbosch. Nou, dat was niet, niet, uh, dat was niet gering, hoor, kan nee, ik je vertellen. Ik geloof ik wel. God, alle mensen, niet normaal, jongen. Echt, ik kwam eruit na drie rondjes... Het leek alsof ik een hele Grand Prix had gereden. Ja. Helemaal gesloopt. En hij, en hij gewoon uh, hij in, uh, ja, Hij lachte natuurlijk, maar hij wilde mij aan het, aan het braden. Er waren heel veel mensen die komen uit zo'n ding. Die gaan meteen braken. Ja, ja heel veel. Ah, ja, ja. Oh. Echt heel veel. Ja, ik ja, ik uh, G-krachten op je kast. Ja, Dat kan je zeggen, ja. ja. Maar ik kan daar wel een beetje tegen. Da daar kan ik dan wel tegen, maar niet tegen de, uh, de G-krachten. Die, Als je ongetraind bent... en toen deed ik nog qua sport helemaal niks... Dan, dan uh, trek je dat niet, weet je. Je moet echt getraind zijn. En, en, uh, en die gasten, dat wordt een tweede natuur, weet je wel. Zo'n ja. zo uh, zo hele grote doordraaier, zoals je in het uh, in ook hebt, in Oostenrijk. Nou, die weet niet wat er gebeurt met je leven. Want, ja, die uh, hebben wij ook, hè, die doordraaiers. Ja, die hebben wij ook. Ja, als je de rug afkomt, ja. de slotenmakerbocht, dat is een doordraaier. Ja. Dus, uh, en dan wil je je, wil je organen gewoon met z'n allen middels naar, ja, naar buiten huppelen. En ja, <laughs> een pad de deur ja. doen. En dan... Uh, dus ik kwam, <laughs> ik, ik deed die helm <laughs> af. Helemaal klets dat, jongen. En ik heb drie dagen spierpijn gehad. Ja, dat geloof ik wel. Yes. Zo helemaal, weet je wel. Je, je gaat je helemaal tegen. Ja, en die, de stoel is, zijn... die stoel is natuurlijk niet goed. Nee. En, en je, uh, maar wat, wat, wat Doornbos toen ook zei... Van, dan rijden we een Grand Prix, dan was hij in de Minardi. Mm. En uh, hij zegt, in elke ronde kan ik, mijn, uh, kan ik mijn riemen weer een stukje vaster zetten. Oh ja? Hij zei, waar komt, dat is zo raar, maar waar komt dat dan vandaan? Jeetje. Weet je wel? Is dat dan spe is... speling in die stoel? Of de, uh, nou ja, misschien ook een klein beetje gewichtsverlies, weet ik veel. Ja, het zou wel zou kunnen. Ja, het is wel heel zee. bijzonder. En hij zei, dat doe ik elke ronde en elke ronde weer ietsje, strakker. ietsje meer, ietsje strakker. En dan, uh, Holy cow. Ja. Nou, ik heb één keer in de auto van Paul Post van Studio Roosgarden, ja. die Honda, die, die nep Ferrari... NSX 260 km per uur op de A1 gereden. Ja. Zelf? En zelf, ja. ja want ik, hij zei, we gaan even rijden. Dus toen op een gegeven moment uh, vroeg hij, wil jij zelf even rijden? Ik zei, nou lijkt me leuk. Maar ja, dus ik schakel met dat ding. De uh, paardenkoper, homo, je gaat toch nu niet schakelen? Ik maak wel uit wanneer die geschakeld wordt. Gas, gas, gas. En op een gegeven moment Paul, je bent zacht je auto kwijt hoor. We reden op de A1 was er al ruimte en het was niet druk, gelukkig. Dus ik gaf gas, jongen. Ik reed 260 nooit zo snel gereden in de auto zelf. Maar toen ik eruit kwam, ook, zat mijn nek redelijk op slot. Kan ik je melden? Ja. <laughs> nou, dus dat is uh, als je in een uh, grote Amerikaan op je bankstel uh, door het land gaat. Dat is het natuurlijk <laughs> ja. heel wat anders dan in zo'n racemonster. Ja, nou, ik heb dat het ook. Ik heb het ook meegemaakt uh, uh, als uh, baanspuiter ooit. Uh, bij, met Slotenmaker uh, en uh, met Hans Jansen, die, uh, die tegenwoordig in de makelaardij zit. Uh, wij uh, gingen toen even een avondje naar de boot van Slotenmaker in Monnickendam. En op de terugweg. Nou, Slotenmaker uh, wist wel even de sporen te vinden. En uh, bij, uh, even voorbij Amsterdam, over de weg, nou, halfweg terug naar Haarlem. Bij de Rotterpolderplein tikte hij dus gewoon 200 kilometer aan met die rode BMW 323. Het was ja, uh, angstaanjagend snel. Het leek wel de man op, uh, ja. op dat stukje weg tussen halfweg en, uh, en Haarlem en de Rotterpolderplein. Ja. Ja, ja, we hebben natuurlijk allemaal wel rare dingen gedaan. Hè? Ja, ik ben uh, vier hm? keer over de kop hm? geslagen in een oost Kleider in het bos naar de hout. Hm? En ik hoorde Sjaak van den Berg nog roepen... ...zij hebben het verdomme nooit uitgerold. Ik zag het vooruit, <lacht> vooruit er heel uitspringen. Het in een patatzak. en Dus ja. niemand had een gordel om, hè? Ja, echt niet? Nee, en niemand had een schrammetje. Niets. Niets. Ik heb Niets. een hele goede engel bewaarde. Dat zoveel dat zoveel is... weet ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Ja, want toen wij tegen de boom uiteindelijk tot stilstand waren gekomen... ...toen klapte Wimbert de Buizer daar nog even volop met zijn Simka. Dus uh, <laughs> Ja, en Sjaak, pragmatisch als altijd... schroefde de nummerborden eraf... toen dus zijn we maar naar huis gelopen. <laughs> Wat erg. Ja. Ja, dus de ik nummerborden, de... Is, zodat het niet te transeren is. We bleven zeggen, rollen. Ja. Ik voel, nou weet ik hoe een Ze voelde een droogtrommel. Ja ja, ja, ja, ja. Zei je dat? Ik heb een keer... <laughs> ik heb een keer uh, met, uh, er was meer een, een, uh, een weddenschap. Ja. En toen uh, kwam Boudy mijn broer. Die zei van, ik had een Fiat 600... En die zei, jij durft nooit eh, die, met die Fiat over de kop te slaan. Oh, de kleine Bruno. Ja, ja. ik zei natuurlijk durf ik dat. Op de oude sliepschool in Grondvoort. Ja. Uh, voor een fles vodka. Ik zei natuurlijk, doen we. Dus de eerste keer, ik, uh, één keer rollen. En toen uh, iedereen, jeetje, dus toch helemaal niks man. Wat doe je nou allemaal? Ja, dat, dat, dat was helemaal... heel bijzonder. Ik ja. ja. was daarbij, denk en toen En toen op een gegeven moment kwam ik met 80 aan en ik trek die, die, die handrem aan. En ik begin toch te stuiten. <lacht> en ik heb nog een foto. Daar hing, hing dat ding al anders te boven. Ja. In de lucht. <lacht> ik denk, al oh, vier, vijf keer uh, je is het gaan rollen. Ja, en toen had, had een, ik had wel een helm op. En toen zat ik helemaal met mijn hoofd uh, uh, zeg maar, tussen het dashboard <laughs> en, de, en de vloer. <laughs> Heel dak, het dak was op het dashboard geland. Uh, uh, dat geloof ik wel. Ja. Ja, maar ja, waar, uh, waar stukjes. Ja. waagstukjes. Waagstukjes. Ja, je moet af en toe uh, rare dingen doen. Ja, nee. hè? Uh, ja. Straks nog meer rare dingen. Want uh, we lopen alweer. Ja, die klok, die, uh, daar moet je niet op uh, letten. Want uh, dat is... Oh, is... Geert, ja, geert. De, bat de batterijen uh, zijn uh, niet helemaal meer uh, goed. Maar straks nog meer rare gekeken. en bijzondere verhalen... in het uh, tweede uur van deze <laughs> kant nog wel show, mensen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.